5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Iraanse revolutionaire garde heeft vorige week verschillende keren gevraagd... om het instellen van een no-fly-zone bij het vliegveld... waar woensdag per ongeluk een Oekraïns passagierstoestel uit de lucht werd geschoten. Zo'n no-fly-zone is gebruikelijk in een oorlogssituatie... maar uiteindelijk is daartoe niet besloten... zijn generaal van de revolutionaire garde op een persconferentie. De Boeing 737 werd aangezien voor een kruisraket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 In 2014 stemde 55% van de Schotten in een volksraadspleging nog tegen onafhankelijkheid. Maar nu zijn veel Schotten voor de, tegen de brexit en willen ze liever bij de EU blijven. In een moskee in Bergen op Zoom hebben honderden mensen twee mannen herdacht die gisternacht zijn omgekomen bij een autoongeluk in België. De slachtoffers waren 19 en 21 jaar. Hun auto werd gisterochtend totaal vernield gevonden langs de A12 bij Antwerpen. Waarschijnlijk zijn de twee daar donderdagavond al verongelukt. Hoe precies is nog niet duidelijk. De twee mannen worden vanmiddag begraven. En een stroomstoring vanochtend in Flevoland is veroorzaakt door een rat. Monteurs vonden het dier bij een kapotte schakelaar... in een verdeelstation in Zeewolde. De storing begon vanochtend even na acht uur in Zeewolde... en breidde zich uit naar Almere en Lelystad. Zo'n 10.000 huishoudens en winkels kwamen zonder stroom te zitten. Het weer, wolkenvelden, maar droog. Vannacht wordt het niet kouder dan 4 graden. Morgen trekt de regen van het noordwesten naar het zuidoosten. En dan ongeveer 8 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersopdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Colinda weer. En, uh, ja, waar is die man? Ik zou zeggen, welkom. En, uh, ja, we gaan uh, lekker gezellige muziek draaien. En dat doen we met Michael Omen. En hebben het over een wereldvrouw. En natuurlijk, uh, alle verzoekjes zijn welkom. Zfmartiesten.nl Op uh, die site. Daar kunt u een verzoekje invullen en opsturen. zijn uitgepraat, ik wil niets meer horen. Ik voel geen haat, Je hebt al verloren. Mijn liefde en geld, was enkel voor jou. Dus je leugens, je was me niet trouw. En een wereldvrouw. We gaan lekker verder met Jennifer Burton. En ik hou nog steeds van jou. Blijf ze dan. Daar is ze. Zo eenzaam zonder waar Waar je mij alleen ik voel de kou zonder jou. Ik hou nog steeds van jou. En we gaan uh, lekker verder met uh, Samantha Steenwijk. En zij hebben het over mama. En uh, wil je een verzoekje aanvragen, dan kan dat. Ga gewoon eventjes naar www.zfmartiesten.nl En vul daar onderaan even je mail in. Mama Kan ik even met je praten?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 Ik mama. We gaan verder met Chris Norman en Suzy Quattro, en ze hebben het over Tamarind. is a 70 beat. Dat allemaal van Chris Norman en Susie Quarto. Stamelen erin, hier bij ZFM Entertainment Review. Dat is van 7 uur op 106,9, 104,5 op de kabel. Dat allemaal vanaf de tolweg 10A. Dat allemaal in Sambor. Natuurlijk ook op TV-tekst. Kanaal 40 digitaal. We gaan verder met Eric Clapton en Wonderful Tonight. Sweet about Nou heb ik Patrick hier in de, in de, in de studio zitten. En die wil ook graag een plaatje worden. Ja, nou, je dat mag, klopt. Ja. Je, mag hem, je mag hem zelf aankondigen. Ik heb uh, Revolutie van de Liefde met Stef Bos en Dickie Rex. Komt ie. Gaan we yes. doen. Maar een verandering verbond Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen En als de tijd vliegt, dan vlieg ik mee alle kanten op Ik ben net zo goed de vader van een zoon Een zoon van een vader als een muzikant Een vriend en een prater of bewandelaar van het tocht En de oorsprong waar het allemaal vandaan komt De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen Dat weet ik niet, niks zo relatief Als het eigen maken van de feiten, niets is wat het lijkt we leven allemaal van dag tot dag tot dag, lopend op een pad, terwijl niemand weet wel. Maar wat we ook willen, we willen allemaal uiteindelijk hetzelfde. De een die kijkt omhoog en valt zijn hand. De ander ziet de hemel om zich heen. De een die zoekt naar woorden en de ander zoekt naar stilte. In de verschillen zijn wij niet alleen. We willen allemaal, we willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal, we willen allemaal eentje. We zoeken allemaal, uiteindelijk hetzelfde. We willen allemaal wat liefde voelen, niet? Vriendschap komt tot bloei en gaat weer in. Doodkies willekeurig, wie we dan. Dat hij net liep van alles dood. droomde van een plek voor zijn verhaal. We willen allemaal, we willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal, we willen allemaal Zelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het Dat was Jan. Dicky Deks, en Stef Bos en de revolutie uh, van de liefde. Ja, en uh, we gaan lekker verder met. Uh, Only you, lekkere oude oude uit de jaren 60 van de platters. Entertainment for you. Meer dan radio. Oh. Dan uit de jaren 60, de Pletters. En Jeroen, jij wilde een plaatje horen van Henk Dissel. En ik heb je lief. Hier is hij dan. Leuk dat je erbij bent en eh, blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag. Elke morgen als ik opsta en ik kijk naar jouw gezicht, ga meteen de zon al stralen als het allermooiste licht...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 Zeg het niet vaak, maar 24 uur per dag heb ik jouw lief, veel meer dan lief, want alles wat jij in mijn leven hebt gebracht, is mij zo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 Een nieuw nummer van tenminste zijn laatste single die je uitgebracht hebt van Henk Dissel. Ik heb je lief. En uh, wat gaan we doen? Uit de Entertainment For You Dutch Top 5 Ja, en dat doen we met Belinda Kiener en haar uh, nummer 1 in de Entertainment For You Dutch Top 5 Duizenden liedjes, ik zong ze tot op heden Vaak uit ervaring, maar nu doe ik net alsof Mijn liefdesleven staat volledig op zijn kop Er viel niets meer te zeggen <grijg> Moet je maar filmen? Uh, Belinda hier. En hou van mij. De, de, ja, dat was de... Uit de Entertainment for You. Dagstop 5. De nummer 1 dus. Ja, en we gaan lekker verder met een hele lekkere gauw ouwe. Ja. Je kent hem al. Ring my bell. En Anita woord. Maar weet je ook wat de kleedbelang? Okay. <laughs> ja, we gaan lekker verder met uh, Beth Hart en Joe Banamassa. En I'll take care of you. Blijf lekker luisteren. Dadelijk het van je uur natuurlijk. De driehoeberij van Fred Maar nu is Beth Hart en Joe Banamassa. de klanken van uh, Beth Hart en Joe Bonamassa. En zij hadden het over I'll Take Care of You. We gaan, uh, we gaan een lekkere draaien. Een nieuwe van Mart Hoogkamer. En uh, Lange Frans. En Ik Laat Je Gaan. Je kent hem nog niet. Net een stukje gehoord. Oké. Okay. Wel onder de indruk. Ja, dat is een leuk nummer. Jazeker, aanrader. Zeker. Ik hoop nog steeds dat ik droom misschien... Maar blijf je glimlach in mijn ogen zien. Ik kan wel janken, maar ik doe het niet. Denk graag te kleren, maar ik zeg het niet.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 Nou, wat vind je van het nummer? Prachtig. Ja, toch? ja het is een ja, heel uh, mooi nummer. Het is in ieder geval uh, ja, uh, even wat anders. Heel veel stijlen door elkaar. Wat uh, je ja, net zei, yeah. uh, klinkt dan nogal als uh, Danny de Munk, vind ik. Uh, ja, die ik komt, er uh, wel komt een een beetje in de buurt inderdaad. De buurt, inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Goeie zanger. Ja, we gaan in ieder geval eventjes uh, iets anders nu. Mick Heuknol, die ken je ook? Nee, nee. Nee. Mick ken je Huggnell, die niet? Nee, nee. Simply Red, zegt dat iets wat? Ja, dat, dat zegt me wel wat. Maar we gaan verder, een een van draaien. Alleen de liedzanger is Mick Hucknall. Oké, okay, dan nou weet ik dat ook weer. We hebben het over Ready to Go Blind. Tenminste, als hij doet. Nou, hij doet het niet. Nou, weet je wat? Uh, uh, dan gaan we gewoon een ander doen. Uh, ja, zo is het. Uh, improvisatie. Ja, uh, Improviseren gewoon. <laughs> Gebeurt allemaal hier bij CF. Ja, ken allemaal. <laughs> allemaal live. Zo is het. Chris Norman. En stay one more night. Never really mean a thing Freedom is calling 'Cause the times are changing Sometimes all the good goes wrong Tears are falling Tell you Wat, uh, wat anders als uh, Ready Go Blind van Mick Hucknell. Ja, op de een of andere manier uh, ja, werkt het niet. Dus nou ja, dan uh, slaan we gewoon een keertje over. Ja, gaan we gewoon lekker naar het volgende plaatje. En dat doen we met Gerard Joling. En hij heeft het over dat het nog niet voorbij is. Zo is het. Hij werd geboycott natuurlijk vanwege zijn uitspraken. Maar goed, uh, ja. Wij draaien hem gewoon. Oh kan het toch maar één, uh, één zijn, uh, Patrick. Ja, ja. zeker. <laughs> Gerrit Johnny was dit. En het is nog niet voorbij. Nee, zo, uh, zo dadelijk uh, na het nieuws. Uh, het tweede uur van Entertain of the You. Ben je wel eens in uh, Kroatië geweest, uh, Patrick? Nee, nee, oh. nee, nee eigenlijk nou, nog nou, nooit. Nee, dan hoef ik je ook niet te vragen. Weet je het hoe, hoe het uh, in, in een disco gaat? Uh, nee, dat gaat het best niet goed, weten. Dan gaan we in ieder geval een disco-nummer draaien uit Kroatië. Oh, gezellig.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 ...toch even een klein beetje onderbreken van... De... ...we gaan lekker naar de toe van 6 uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Zometeen meteen de tweede uur. Uh, ja, de drie uur hij. Van Vethij natuurlijk. En uh, ja, ook nog uh, eventueel verzoekjes. En ze zijn altijd welkom natuurlijk. Dus uh, die, kan, die kunt u nog insturen. Die kunt u nog insturen. Ja, kan ook. Maar is goed. <laughs> Dit was uh, Rasta X en Anna Nikolits. En uh, Snuka Noos. Ik zou zeggen, tot zomer 2 uur. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik ga je Ik ga